Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De politie heeft aanwijzingen dat een reeks van 10 moorden tussen 2000 en 2007 is gepleegd door een rechtsextremistische groep. Het gaat om de zogenoemde Deunermoorden. Zogenoemd omdat de slachtoffers vooral Turken waren met een kebabzaak. Ook een politievrouw werd gedood. De slachtoffers werden op klaarlichten dag van dichtbij doodgeschoten. De Duitse politie kwam de groep op het spoor in een onderzoek naar een reeks bankovervallen. Daarbij werden het moordwapen, het dienstpistool van de agenten en rechtsextremistische propaganda gevonden. Twee mannelijke verdachten zijn dood, ze hebben waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Een vrouw die met hen zou hebben samengewerkt is gearresteerd. In de Oost-Turkse stad Van zijn opnieuw slachtoffers gevonden van de aardbeving van woensdag. Er zijn nu 25 doden. De meeste slachtoffers zijn gevonden onder het puin van twee ingestorte hotels. Daar verbleven veel reddingswerkers en journalisten die daarvan waren gekomen na de eerste aardbeving bijna drie weken geleden. In de stad is gedemonstreerd tegen de Turkse overheid. Die zou hebben nagelaten om gebouwen die bij de eerste beving beschadigd raakten goed te inspecteren. De eerste beving kostte aan ruim 600 mensen het leven. In een woning in Vleuten bij Utrecht heeft een man zijn moeder neergestoken. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar ze korte tijd later overleed. De achtergrond van de steekpartij is nog onduidelijk. De politie kon de 25-jarige man aanhouden bij het station van Vleuten. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost. Na de Europese beurzen zijn ook de beurzen op Wall Street flink hoger de week uitgegaan. De Dow Jones Index sloot 2,2% hoger. Beleggers trokken zich op aan de laatste politieke ontwikkelingen in Griekenland en Italië. In Griekenland is een nieuwe regering beëdigd. In Italië heeft de Senaat ingestemd met de ingrijpende bezuinigingsvoorstellen. De komende dag stemt het huis van afgevaardigden erover. Het weer het koelt vannacht flink af met in het Noordoosten lichte vorst. Overdag, vooral in het Oosten, zon. In het Westen, meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 ik lijk misschien wel goed doordat je weet wat ik nu voel Jij me als muziek, dus had je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee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 Ik lijk me zin op je weet wat ik me voel. Jij klikt als muziek, dus had je zin wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, nee hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, Ze denkt dat ik niet bezig ben. Geen gevoelens heb Terwijl ik nu alleen maar denk ah. Wat zij je ziet om de wereld Zeg maar wat je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 met me van Zandvoort ook op tv. TV. ZFM, Text tv, op kanaal 45. 45. CFM, Don't stop the music, the music, the music. to describe you. Across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says being one of a kind, having no like, or equal, or parallel. You know, that sounds like you. Didn't Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching. of the groove generation Come on.